7 uur. Het NOS-journaal Dorald Megens. Wereldleiders veroordelen aanslagen op christenen in Nigeria. Zuid-Koreaanse delegatie neemt afscheid van dictator Noord-Korea. En Thailand herdenkt tsunami van zeven jaar geleden.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 Zijn boodschap stond gisteren op de site van de overheid. Journalisten ontdekten de blunder van Tachi... die net als de meeste kosovaren moslim is. Het weer vandaag is bewolkt en vooral vanochtend kan een beetje motregen vallen. Bij meest matige wind uit het zuidwesten wordt het erg zacht... voor de tijd van het jaar met op veel plaatsen 10 graden. Vanmiddag is er in de kustgebieden soms wat ruimte voor de zon. Morgen is er vooral in het zuiden kans op zon en blijft overal droog.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 Een hele goede morgen op deze tweede kerstdag. We bespreken de toespraak van koningin Beatrix nog even na. Was die nou echt zo groen? We staan er straks bij stil. Ook staan we stil bij de aanslagen in Nigeria. Wat zit erachter? Wie is die groep Boko Haram die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist? De post bezorgt straks een kerstkaart uit Berlijn. En we zijn ook nog op een speciale wintercamping. Maar we beginnen met de teruggekeerde soldaten uit Irak in de Verenigde Staten. Ze waren namelijk net op tijd terug voor het kerstdiner. De mannen en de vrouwen van de militaire politie van Fort Bliss in Texas. Als allerlaatste vertrokken zij vorige week uit Irak. Maar 4400 Amerikaanse militairen zullen nooit meer kerst vieren. Zij sneuvelden de afgelopen negen jaar in Irak... en 33.000 raakten gewond in deze oorlog... die de Verenigde Staten maar liefst 800 miljard dollar kostte. Correspondent Wessel de Jong was bij de thuiskomst van de laatste troepen.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 Ik denk niet dat de adviseurs van president Bush hem, hem, hem een dienst hebben bewezen. Dismissed! En nu het grote welkom. Iedereen valt elkaar in de armen. Dismissed. En de hel breekt hier los. Springen op elkaar af. <laughs> Ik je so yes. so zo Ze waren net op tijd thuis, dus voor het kerstdiner. De mannen en vrouwen van de militaire politie van Fort Bliss in Texas. Het is de nummer 1 op dit moment in Groot-Brittannië. De Military Wives, Wherever You Are. En ze verdringen daarmee de meidengroepen die dit jaar Little Mix heette die. Die dit jaar X-Factor heeft gewonnen. Dat is daar altijd meteen geheid een nummer 1 hit. Dus het is heel bijzonder dat dit op nummer 1 terecht is gekomen. En het lied is ook bijzonder samengesteld. Want het bevat tekstfragmenten uit de brievel. brieven die de vrouwen hebben geschreven aan hun mannen. En die de mannen vervolgens weer terug hebben geschreven aan hun vrouwen. Wherever You Are, dus de nummer 1 in Groot-Brittannië. In Nederland ging het vooral over de vraag... wat eten we met kerst? Koumette dat is populair. Kokoen, varkenshaas, rollade ontbraken ook niet aan de dis. Maar niet iedereen doet aan bijzonder eten tijdens de kerst. Karin Albers ging gisteravond op zoek naar mensen... die al dan niet gedwongen met kerst niet iets speciaals eten. Dit stukje begon met de vraag... wie zouden er op eerste kerstdag gaan eten bij een hamburgerrestaurant? Zijn het mensen die eenzaam zijn, niet houden van koken...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 En uh, waarom op eerste kerstdag uh, een hamburger? Uit gemak. Sorry? Uit gemak. Uit ja. gemak. Geen zin om zelf te koken? Nee. nee ik dus, ik heb, gisteren heb ik mijn verplichtingen gehad en morgen weer. En vandaag heb ik lekker even een dagje vrij. Met... Nou. Zo ook je vrienden op, met je halen? Ik vind het wel leuk hè? Uh. Ja, heeft het wel wat? <laughs> ja, heeft het wel wat. Je... En wat? Probeer het eens te omschrijven. Nou, ik ga normaal gesproken niet naar de McDonald's, maar omdat het dus traditie is dat je... Uh... Uh, uitgebreid gaat eten, is het ook wel leuk om even iets heel anders ja. te doen, hè? Maar Je komt tegen de krip. Heel erg, ja. Mm. <laughs> en dan de verslaggever zelf. Komt tegen achter thuis. Nog niet gegeten. Geen zin in een hamburger. leeg huis, Want man en kinderen zijn bij de familie. Collega's in Hilversum hebben al gegeten in het NOS-restaurant. Ja. De onvolprezen kant-en-klaar-maaltijd. Een beetje vooruitdenken, dan kom je er ook wel. Straks een bezoekje aan de wintercamping in Ermelo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Run it. En Sherry was dat come on to my house. Ja, en sommige mensen hebben hun huis zelfs verlaten deze dagen. Want die gaan kamperen. U hoort het goed. En we hebben het over Nederland: kamperen met kerst. Dus daarom sturen wij verslaggever Matthijs van de Wiel, de bossen in. Althans naar zo'n camping. Matthijs, uh, waar ben jij precies? Wist ik het maar, joh. Ik zie echt helemaal Wist niks. ik het, het is hier echt aarde en aarde donker. Als het goed is, ben ik nu heel dicht in de buurt van het natuurkampeerterrein... vlakbij Ermelo. Tenminste, voor zover de routeplanner me in de buurt heeft kunnen afleveren. En verder moet ik nu lopen op een bospad... bij het schijnsel van mijn mobiele telefoon, Bert. Ja, die heeft zo'n handige app. Ja. Een zaklamp-app. Dan uh, druk je daarop en dan gaat het lampje van de flitser continu branden. En dat is ongeveer het enige schijnsel... wat ik hier heb, want het is echt aarde, aarde donker en heel stil. Maar als het goed is, ja, ik heb wel uh, het schijnsel gezien... van een paar nummerplaten, drie auto's. En er staan dus wat tentjes als het goed is. Maar ja, het is echt donker. En ik wil ook niet te hard praten, want die mensen die dus hier... in die tentjes liggen, dat zijn echt uh, de ultieme kerstontvluchters. Hè. Die komen voor de absolute rust hier. Ze dus kunnen ze nu nog niet wakker maken. Ja, voor negen uur natuurlijk wel, want we willen het graag horen... wat mensen bezielt om in de winter te gaan kamperen in Nederland. Ook nog op zo'n camping met heel weinig faciliteiten. Hè, want dat is het. Zo'n natuurkampeerterrein. Hoe moet je dat doen? Hoe pak je dat aan? Hoe hou je het warm? Ik rook net eventjes. Dat is wel mooi, als het zo donker is, dan gaan de andere zintuigen... Ik neem het dan over. Ik rook volgens mij de restanten van een houtvuur. Dus waarschijnlijk is er wel vuur gestookt hier gisteravond. Maar die mensen moeten ons straks maar eens even gaan uitleggen... hoe ze dat nou doen en waarom met kerst hier in het bos gaan kamperen. De rust. De mobiele telefoon doet het hier niet. Het is donker, heel stil... En wij gaan even wachten tot we ergens een zaklampje zien uh, aanspringen in een van die tentjes. En dan meld ik me, Bert. Ja, misschien moet je even knipperen met het ding dat je wat van die SOS-signaaltjes uitwisselt. Ja, ik kan het wel doen. Ik voel me toch een beetje bezwaard. Normaal zijn wij nooit te beroerd om mensen wakker te bellen. Nee, of, het hoeft vandaag niet. Of ze ergens uit een tent. Nee, nee, je hoeft ze niet het uit een tent te lokken, stil. En vreedzaam hier. En ik geloof niet dat ik daar vrienden mee maak als ik dat nu al doe. Maar ja, voor negen uur willen we ze natuurlijk wel horen. Dus uh, zo gauw ik iets zie of iemand zie. Uiteindelijk moet er wel iemand een keer gaan plassen of zo. En dan uh, spreek ik hem aan hoor. En dan hoor je het. Ja, dat zijn ook van die handige methodes. Hè? Dat jij wat water laat uh, kletteren. Dan moeten mensen vanzelf naar de wc. Matthijs, we spreken je <lacht> straks. <lacht> we ontvangen trouwens uh, deze week elke ochtend nieuwjaarskaarten uit uh, heel Europa. En uh, dan horen we hoe het met ze gaat tijdens de crisis. Hoe ze het nieuwe jaar ingaan. Het vorige uur, als u al wakker was, kon u de nieuwjaarskaart beluisteren vanuit Frankrijk van onze correspondent Ron Linken. Nou, eens even kijken bij de Post wat er nog meer binnen is gekomen vandaag. Nieuwjaarskaart uit Duitsland. De feestdagen hier in Duitsland worden dit jaar even uitbundig gevierd als vorig jaar. Of er nu wel of geen eurocrisis is. Daar heb ik het trouwens helemaal mee gehad. Je kunt geen krant inkijken of de tv inzetten of het gaat daar weer over. Maar wij hebben er geen last van, tot nu toe moet ik er wel bij zeggen. Dit jaar hebben de Duitsers elkaar met de kerst... nog meer en nog duurdere cadeaus gegeven dan vorig jaar. En ik moet je bekennen dat wij dat ook hebben gedaan. Ik heb voor Wolfgang een breedbeeld tv gekocht. Kan hij extra genieten bij het EK voetbal. En ik kreeg van hem gouden oorbellen met een diamantje. We wilden met de kerst buiten de deur eten, maar waren te laat. Alles was al volgeboekt. Onze Angela vinden we een kei. Zoals die knokt voor Duitsland petje af. Ze heeft helemaal gelijk dat landen gestraft moeten worden als ze hun budget overschrijden. De bank legt mij toch ook een boete op als ik rood sta? Niet dat ik dat doe hoor, maar bij wijze van spreken. Natuurlijk zijn er ook mensen die het moeilijk hebben. Zoals de dochter van onze werkster. Die is kapster en verdient maar 4 euro per uur. Probeer daar maar eens van rond te komen. Het invoeren van het minimumloon zou daarom geen gek idee zijn... maar de liberalen van de FDP zijn bang dat het slecht is voor onze export. Het buitenland zou onze spullen dan niet meer kopen... omdat ze te duur zijn geworden. Maar als iemand 40 uur per week werkt, moet hij daarvan toch kunnen leven? Het lijkt me demotiverend als je ondanks hard werken... onder het bestaansminimum zit. Dat een paar neonaties jarenlang hun gang konden gaan... en tien mensen hebben vermoord... Dat vinden Wolfgang en ik de meest schokkende gebeurtenis in Duitsland van dit afgelopen jaar. En wij zijn niet de enige. Je wordt er niet vrolijk van als je hoort hoe de verantwoordelijke autoriteiten... langs elkaar heen hebben gewerkt en zelfs elkaar hebben tegengewerkt. Ik ben benieuwd of het lukt die rechtsextreme NPD te verbieden. Maar laat ik deze nieuwjaarskaart niet eindigen in mineur. Hopelijk brengt 2012 ons evenveel voorspoed als 2011 en blijven we gezond. Herzliche gruzen, deine Sabine. Onze Sabine Aleid Steenman vanuit Berlijn was dat. Nou, ik breng de kaart zo duidelijk eventjes naar onze internetredactie. En dan kunt u hem later vast en zeker teruglezen op onze site. Oh, the weather outside is frightful.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 When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbyeing. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh,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 Wereld veroordeelt geweld in Nigeria en Libische rebellen opgeroepen door overgangsregering. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De aanslagen op kerken in Nigeria hebben wereldleiders geschokt. VN-chef Ban Ki-moon sprak zijn medeleven uit. En hij eist dat er een einde komt aan het religieuze geweld. Bij bomaanslagen op katholieke kerken vielen gisteren op eerste kerstdag zeker 35 doden. Sommige gelovigen zijn alles kwijt. Je kunt zien so many zoveel gone. Hele families en huishoudens zijn weg, zegt de priester van de getroffen kerk. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeheist door de islamitische beweging Boko Haram. Die wil de sharia invoeren in Nigeria en heeft de afgelopen jaren honderden mensen gedood. In Irak is het vluchtelingenkamp Ashraf voor Iraanse dissidenten met twee mortieren beschoten. Over slachtoffers zijn geval is niet bekend. Er zitten zo'n 3400 Iraniërs in het kamp... In de oorlog tussen Irak en Iran steunde ze Saddam Hussein. De huidige Iraakse regering wil het kamp sluiten... maar niemand weet waar de Iraanse dissidenten dan heen moeten. De overgangsregering in Libië wil vanaf volgende maand... duizenden rebellen recruteren die hebben meegevochten... tegen oud-dictator Gaddafi. Iedereen die meedeed in de strijd tegen het oude regime kan zich melden. Er zijn tekorten in het leger en bij de overheid in Libië. Volgens een woordvoerder van de overgangsregering... duurt het enkele maanden om nieuwe werknemers op te leiden. Een lugubere kerst voor een familie in de Amerikaanse staat Texas. De politie vond daar gisteren zeven lijken in een appartement in Grapevine, een stad vlakbij Dallas. De dader zou eerst de zes anderen hebben doodgeschoten en daarna zichzelf. Het zijn vier vrouwen en drie mannen van 18 tot en met 60 jaar. Waarschijnlijk waren ze familie. Een van de agenten zegt nog nooit zoiets te hebben gezien. Het is de uh de worste investigatie dat we had to, you know, in uh, you know, many years Dit uh, is iets that's very tragic and uh certainly amplified, uh, given the fact that it is Christmas today. Extra tragisch vanwege de kerstdaag al, dus de agent. Volgens de politie vierde de familie kerst. Toen de man in het rond begon te schieten, er stond een kerstboom. Er lagen ingepakte cadeaus. Er zijn twee vuurwapens gevonden.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 Ja, ik zal het even vertalen. Toen mijn man overleed, stuurde hij ook een delegatie om zijn condoliances over te brengen. Het is onze plicht hetzelfde te doen. Dat las iemand net voor. Ook uh, sprak de weduwe de hoop uit dat het bezoek aan Noord-Korea... de betrekkingen tussen beide landen verbetert. De Zuid-Koreaanse delegatie zal de plek bezoeken... waar het lichaam van Kim Jong-il ligt opgebaard. Dan nog een dierenbericht op het Maleisische deel van het eiland Borneo. Is een heel zeldzame kleine Sumatraanse neushoorn gevangen. Het is een vrouwtje en ze heeft de naam puntung gekregen. Neushoornvrouwtje hoort tot een bijna uitgestorven soort. Ze zijn heel schuw en kleiner dan andere Sumatraanse neushoornen... en ze worden maar zelden gezien. In 2008 is er voor het laatst één gevangen. Dat was een mannetje. Hij kreeg de naam Tam. En natuurbeschermers die hopen nu dat die twee elkaar zo leuk vinden... dat ze voor nageslacht gaan zorgen. Van de gewone Sumatraanse neushoorn leven er naar schatting... nog tussen de 150 en 300 in het wild. Dat was nieuwsoverzicht...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 Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 Journal, ook op Tweede Kerstdag. Nigeria beleefde een gewelddadige kerst. Bij bomaanslagen in de hoofdstad Abuja en Jos vielen meer dan 30 doden. Doelwit waren kerken. De aanslagen zijn opgeëist door de radicale moslimbeweging Boko Haram. Gerbert van da is historicus, Afrika-journalist... en hij schreef onder andere het boek Nigeriaanse toestanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat eigenlijk voor een beweging, Boko Haram? Ja, ik, ik noem het altijd maar een beetje een Al-Qaeda-achtige groep... Die, die een jaar of tien bestaat nu in, in Nigeria. En inderdaad, zij proberen op een ja, geweld, gewelddadige manier... Uh, de regering ten val te brengen in, in het noorden van Nigeria. En, en daar willen ze dan dus inderdaad een streng islamitische staat van maken. Vooral het noorden, wat islamitisch is. Het zuiden is christelijk. Um, ja, en en ja, islamitisch betekent voor hen dan dus vooral rechtvaardigheid. En uh, ja, niet. Nigeria is een heel corrupt, ja, heel corrupt land. En uh, nou, dat, dat, dat moet dus rechtvaardiger worden. Ja. Ik begreep uh, van Koert Linder dat Boko Haram betekent... westers onderwijs is verboden. Ja, dat is een beetje de, de vrije vertaling. Ja, dat, dat, dat, dat, uh, ja dat, dat, dat gaat al terug eigenlijk tot de 19e eeuw. Toen, toen bestond er al zo'n uh, islamitisch kalifaat in het noorden van Nigeria. Dus in, uh, in West-Afrika was dat uh, het kalifaat van Sokoto was een van uh, de, ja, de belangrijkste islamitische machtscentra in de regio. Maar inderdaad, door de kolonialisering door de Britten. Is dat destijds uh, onderworpen en toen is er, ja, is er meer een westers systeem uh, in Nigeria gekomen. En ja, zij willen eigenlijk terug naar die tijd. Ja. Hebben ze, hoe zijn ze georganiseerd? Hebben ze een leider? Ja, dat, ze hadden een leider, en, en, Mohamed Yusuf, Maar die, die is twee jaar geleden is die, uh, gearresteerd door de veiligheidsdienst. En uh, toen is hij vrij snel daarna vermoord. Dus uh, ja, buitenrechtelijk geëxecuteerd uh, waarschijnlijk. Um, en ja, toen zijn ze eigenlijk pas echt geradicaliseerd. Maar ja, wie, wie, wie nu precies de leider is van die groep is ook niet helemaal duidelijk. Er, er circuleren wel meerdere, meerdere namen. En laatst zat ook een van die leiders, Aliou Tishou, zat, zat gevangen. Maar die op duistere wijze is hij weer, weer vrijgelaten. Ik, ik had het net al over corrupte uh, <laughs> corrupt uh -huh. regering. Dus, dus waarschijnlijk is hij ook door heel veel geld... De beweging heeft blijkbaar wel heel veel geld. Heeft hij zichzelf weer vrij kunnen kopen. Maar um, ja, je hebt ook een zekere Abu Zayde die regelmatig optreedt als woordvoerder. Ja, en hebben ze ook uh, banden, want we hadden het al even over Al-Qaeda... hebben ze banden met buitenlandse extremistische groepen? Ja, dat, dat is niet, niet helemaal duidelijk. Ze, ze verwijzen zelf altijd naar Mauritanië... Um, dat, dat, dat ze eigenlijk zijn opgericht door, door mensen uit Mauritanië... Die, die naar Nigeria zijn gekomen, een jaar of tien geleden. Um, en uh, ja, het is ook wel waarschijnlijk... dat, dat, dat ze banden hebben met uh, Al-Qaeda in de Islamic Maghreb. Yeah. Dat is een, van origine een Algerijnse beweging... die, die vijftien uh, westerlingen gegijzeld yeah. houdt... In, uh, in Mali en ja, in Niger zijn, zijn ook een aantal Fransen ontvoerd uh, een jaar geleden. Ja, dat ligt allemaal wel heel erg dicht... Uh, ja, ja. Borno, dat is een beetje de, de deelstaat waar Boko Haram zijn thuisbasis heeft. Ja, dat ligt een beetje in het grensgebied van Niger en Tjaat. Ja, en Libië is ook niet heel erg uh, ver. En, uh, ja, we, ja, er zijn de afgelopen maanden heel veel wapens uit. Er ook banden bij, ja. En, ja. en heel veel wapens vanuit Libië zijn ook weer die kant op gegaan. Ja, precies. Dus, uh, ja, en er zijn ook banden met, met, met Somalië. En je had bijvoorbeeld twee jaar geleden die Nigeriaans... Uh, die Nigeriaan die op dat vliegtuig van Amsterdam naar Amerika werd overgebracht met een bom in zijn, in zijn onderbroek. Ja, dat, dat was ook een Nigeriaan en, uh, ja, die, die had getraind in, in Jemen en, en ook in Somalië. Dus ja, daar zijn zeker allerlei... Oké, okay, uh... daar zijn dus allerlei vertakkingen bij. En, en neemt het ook toe in uh, laat zeggen, de geweldsgraad? Want dit is een behoorlijke aanslag met uh, ongeveer 39 doden. Ik kan me ook herinneren nog een aanslag op de Verenigde Naties eerder uh, dit jaar. Ja. Neemt, neemt het toe? Nee, ik zou niet direct durven zeggen dat het toeneemt. In het, vorig jaar met kerst was het, uh, was het ongeveer even, even heftig. Um, het, het is wel een, een, een continuing story. Dus uh, inderdaad, eens in de zoveel tijd is, is er weer een aanslag. En, uh, in, pa, een paar jaar geleden we gingen dan heel vaak wat, waar meer godsdienstrellen tussen moslims en christenen... die ieder ongeveer even groot zijn in Nigeria... Maar ja, nu, nu zie je inderdaad meer dat het een soort terroristische organisatie begint te worden. En dat het inderdaad ook vooral ja, die aanslagen door, door een moslimgroepering worden gepleegd. En voorheen had je dan ook dat christenen dan terug gingen slaan. Die hadden dan hun eigen... Gewapende groepen, en die gingen dan vervolgens weer, uh, weer aanslagen plegen op, uh, op moskeeën en, en dergelijke. Maar ja, dat heb je nu iets, iets minder uh, de afgelopen jaar. En hoe staat het met uh, de steun voor, uh, voor deze beweging onder de bevolking? Ja, dan, kijk om, omdat zij strijden voor, voor een rechtvaardigere staat. Dus uh, sh sharia is, is in de ogen van de moslims in Noord-Nigeria uh, vooral rechtvaardigheid. Ja, dat, dat vindt wel steun. Uh, iedereen is het erover eens dat... dat dat de regering ja, vervangen moet worden... En, en inderdaad een eerlijker bestuur moet komen. Um, maar ja, hun, hun methodes zijn natuurlijk heel, heel, heel radicaal. Bomaanslagen, er zijn ook, ook ja, gewoon vuilniscontainers die in de lucht vlogen... in, in Maiduguri, in, in, waar, waar de thuisbasis is van Boko Haram. Dus er komen ook heel veel onschuldige burgers bij om het leven. Maar omdat inderdaad dan de Nigeriaanse de veiligheidsdiensten dan weer keihard terugslaan... en waarbij ook heel veel onschuldige burgers om het leven komen. Ja, da daardoor is dan de sympathie ook wel weer, weer toegenomen. Maar nou, het is zeker niet zo dat iedereen die beweging steunt. Maar ik denk wel dat ze een vrij grote achterban hebben. Dankjewel, Gerbert Gerbert van der A. Historicus en Afrika-journalist gaf ons een klein inkijkje... in de wereld van Boko Haram... wat uh, die dus de aanslagen heeft opgeëist van afgelopen weekend. Het is misschien wel net zo'n traditie als de kerstboom en het kerstdiner. We hebben het dan over de jaarlijkse kersttoespraken van de verschillende wereldleiders. Maar wordt er nou bij stilgestaan in de wereld? En wat wordt er gewenst? Geen kerstklokjes en kerstmutsen bij de verschillende wereldleiders. Kersttoespraken zijn serieus en worden dan ook op die manier gepresenteerd. Met beelden van het paleis en stemmige muziek.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 Van een nieuwe volwaardige federale regering. De Britse koningin Elisabeth prees gemeenschapszin in tijden van rampen en crisis. En it's in a crisis that communities break down barriers and bind together to help one another. En de Spaanse koning Juan Carlos stond stil bij de vele werklozen in zijn land. Het meest doloroso de todos es desde luego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 zei de Britse Queen in Nederland dus koningin Beatrix en zij vroeg meer aandacht voor duurzaamheid. De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons alle zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht. Duurzaamheid wordt dat vandaag genoemd. Jongeren zijn belangrijk in het aanjagen van de ontwikkeling van duurzaamheid. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven... tot een meer bewuste manier van leven. En dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen... zoeken zij medestanders en inspireren ze hun omgeving met een positief elan. Hoogleraar Duurzaamheid is Herman Wijfels. Goedemorgen, meneer Wijfels. Goedemorgen. De koningin haalde een tekst aan... waarin de bescherming van de aarde een heilige opdracht wordt uh, genoemd. Ziet u dat ook zo? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En de rol van de jongeren, waar we, we het net over hadden... Hoe, uh, hoe komt die tot uiting? Ja, de, kijk, er zijn, er zijn in toenemende mate jongeren... die zeggen, ja, het gaat over onze toekomst... Uh, en één ding uh, weten we zeker. We kunnen niet verder zoals we tot nog toe bezig zijn. Met uh, overbelasting van onze natuurlijke hulpbronnen. Met uh, vervuiling uh, in een mate die ook niet te verwerken is. Dus daar moeten we wat aan doen. Dus. En uh, ik kom ook in, uh, in mijn eigen vak natuurlijk als hoogleraar. Maar ook op allerlei andere plaatsen in het land. Uh, jonge mensen tegen jonge ondernemers ook vaak. Die gewoon zeggen ja maar wij gaan het nu anders doen. En dat kan ook want er zijn... Uh, volop uh, technologieën, uh, kennis en inzichten uh, die nu ter beschikking staan... waardoor we het ook anders kunnen gaan doen. Ja, ziet u wat dat betreft veel, uh, veelbelovende initiatieven? Ja. ja. Dus er is eigenlijk aan de basis van de samenleving... Uh, is dat op het ogenblik uh, heel veel initiatief uh, op het gebied van duurzaamheid. Zowel in de ecologische zin, als hè, milieu, als ook in de sociale zin. Dat mensen zich verbinden, bijvoorbeeld in coöperaties om um, uh, samen uh, duurzame energie op te wekken... of samen uh, andere dingen te doen die van belang zijn... voor een uh, beter evenwicht tussen uh, mensen onderling en tussen mensen en aarde. Uh, en dat, um, zoals ze zei, moet ik bekennen... Uh, dat vindt zich uh, in belangrijke mate onder de radar van de media. Uh, dus het is goed dat ze dat een keer zegt... Want dan kunnen jullie er ook mee aan de slag. Ja, nou ja, u zegt onder de radar. Uh, uh, ik wou namelijk zeggen, het, het gaat eigenlijk over heel andere dingen op dit moment. Het gaat over uh, de Arabische lente. Het gaat over de crisis. Dat zijn ook grote dingen. Maar misschien even ingaan op de crisis. Kijk, de, de crisis is veel groter en breder dan alleen maar de financiële crisis. Dus die, die ecologische crisis, de koningin heeft het gisteren niet zo genoemd, maar dat is eigenlijk waar ze het over heeft, die is ook één van de grote redenen van de stagnatie in de economische ontwikkeling. Dus laten we zeggen, er wordt heel erg gekeken naar één aspect, dat financiële, ja. maar er is ook in termen van ecologie een crisis aan de gang, waardoor we eigenlijk tegen de fys fysieke grenzen van wat deze wereld ons kan leveren oplopen en mede daardoor stagneert de maar dan zeg ik, dan heb je van, bijvoorbeeld zo'n zo bijeenkomst laatst in Durban. Die wordt toch over het algemeen als mislukt beschouwd. En Kyoto, dat verdrag wat destijds in Japan is afgesloten, wordt niet door iedereen nageleefd. Nee, dat is ook zo. En dat is dus eigenlijk het fenomeen van deze tijd. Dat laat ik maar zeggen, de, de officiële orde hè, en de huidige bestuurlijke elite die staat nog in belangrijke mate met de rug naar dit soort vraagstukken toe. En het zijn nu de mensen zelf, aan de basis van de samenleving... die op het ogenblik zeggen, ja, maar daar gaan wij niet op zitten wachten. En wij slaan zelf de hand aan de ploeg. Ja, dan, dan maakt het dus niks uit dat Geert Wilders via Twitter laat weten... mijn hemel is de majesteit lid geworden van GroenLinks. Uh, nou ja, dus wat, wat daaruit blijkt, dat is uh, dat de mensen die daar... in ons geval in Den Haag uh, zitten... dat die eigenlijk deze problemen uh, zoveel mogelijk negeren... En, en, en er niks aan doen. Ja. En uh, u zegt van dat maakt niet zoveel uit, want er is een brede basisbeweging. Uh, nou, nee, dat zeg ik niet. Um, um, er is gewoon een brede basisbeweging. Uh, die, die met de dag sterker wordt. Uh, maar die wordt wel in de weg gezeten. doordat oude regelgeving vaak nog het onmogelijk maakt om de dingen die, die technologisch mogelijk zijn... en die ecologisch wenselijk zijn, om die te realiseren. Een voorbeeld is uh, als je in een groep zelf duurzame energie opwekt... dan mag je die niet uh, salderen met ieders individuele um, gebruik van uh, elektriciteit bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, nou, dat, zou, dat is zo'n regel waar er lang over gesproken wordt... waar er verschillende keren... Uh, moties ook over zijn ingediend uh, in de Tweede Kamer. en die iedere keer door de meerderheid worden weggestemd. Ja, en in die zin zou dit het bewustzijn kunnen helpen. Zo moet je. Zo'n kersttoespraak ook een beetje zeggen. Dus ik, ik, ik, ik moet u zeggen... De reden van de koningin was mij uit het hart gegrepen. Ze heeft helemaal gelijk. En ik hoop dat dit nu helpt om in een bredere kring echt het bewustzijn te creëren dat nodig is. Om op alle niveaus in de samenleving, niet alleen aan de basis, maar ook aan de toppen van bedrijven en de politiek... deze beweging nu mee de vorm te gaan geven. Want, dat is mijn laatste punt, het is een route uit de crisis. Als we gaan investeren in uh, duurzame productiemethoden bijvoorbeeld. Als we gaan investeren in duurzame energie. Als we onze woningen gaan isoleren en gebruiken als energieopwekkers. Uh, dan ontstaat er werkgelegenheid. Dan hebben we lokaal verankerde werkgelegenheid voor mensen die nu bang zijn voor de globalisering. Ja, en dan komen we uit de crisis. Nou, meneer Wijvels, uh, de boodschap, ook uw boodschap, is uh, helder begrepen. Ik dank u wel voor uw uh, reactie. Graag gedaan, hoor. NOS Radio en Journal Media Overzicht met Jori Stuwenitski. Ja, geen kranten deze ochtend op de deurmat, maar de websites worden uiteraard wel bijgehouden, zoals die van Dallas News. Daar is een artikel te lezen over de zeven vermoorde mensen in een appartement in Grapevine, een stad in de buurt van Dallas in Texas. De lichamen werden door de politie gevonden tussen de cadeaus en het inpakpapier. Er zijn geen sporen van braak gevonden... en alle ramen en deuren waren van binnen gesloten. Daarom denkt de Grapevine-politie dat de dader zich onder de slachtoffers bevindt. De wereldeconomie is in groot gevaar. Die waarschuwing staat in de Franse krant Journal du Dimanche... en komt van de baas van het IMF, Christine Lagarde. Ze verwijt de Europese leiders niet genoeg te hebben gedaan... op de afgelopen eurotop in Brussel, 9 december was die. De IMF-chef wil minder principiële uitspraken horen... en ze wacht op praktische afspraken... Die de de markten gerust kunnen stellen. Het zou helpen als de Europese leiders met één stem zouden spreken... zegt Legarde in de Franse krant. Het DMF heeft inmiddels de verwachte groei van de wereldeconomie... naar beneden bijgesteld. Tientallen supermarkten waren gisteren op eerste kerstdag open... en de vraag is dan, was het een succes? Volgens het AD was het even wennen dat er winkels open waren. Al spreekt de topman van supermarktketen Vomar... van een gematigd positief succes... Volgens hem kwamen er niet alleen mensen... die nog even de vergeten boodschappen kwamen halen... maar ook mensen die nog complete kerstdinees kochten. Bijna alle kranten berichten over een filmpje vanuit Syrië... dat is opgedoken op YouTube. Demonstranten hebben een pop gemaakt... gehuld in traditionele kleding met als hoofd... een foto van de gehate president Assad. Pop wordt staande gehouden door linten... die aan beide kanten worden strak getrokken door demonstranten. De pop staat midden op straat... en de demonstranten staan verdekt opgesteld... want er wordt flink geschoten op de pop door de regeringstroepen. Terwijl de schietgrage regeringstroepen de pop onder vuur nemen... kunnen de demonstranten hun lol niet op. Net als zaterdagavond kwamen er gisteravond vanuit Noordoost-Brabant... meldingen van een groot licht aan de hemel. Op een foto die naar Omroep Brabant is gestuurd... is een soort van vuurbal te zien... Gisteren werd er al druk gespeculeerd over de vuurbal die zaterdagnacht aan de hemel te zien was, toen werd er gezegd dat het zou gaan om stukken van de Soyuz-raket waarmee André Kuipers de ruimte in is gegaan. Maar er zijn ook mensen die niet in deze verhalen geloven... en denken dat het gewoon een geluksballon was. En in The Economist een bijzonder verhaal over China... en waarom dat land geen voetbalsuccessen kent. De sport wordt zelfs een pijnlijke nationale grap genoemd. Chinese spelers zouden niet alleen slechte voetballers zijn... maar zelfs niet in staat om de uitslagen van wedstrijden... waarop is gewet, te manipuleren. Als tragisch voorbeeld wordt een voetballer van ongelukkige Dao genoemd. Zijn coach veegde de ongelukkige speler de mantel uit omdat hij voor open doel de 4-0 had gemist. Zijn eigen doel wel te verstaan. Trainer had die uitslag op zijn wetformulier staan... en verweten de speler dat hij zijn geld had verloren. China heeft geen grote geschiedenis in het voetbal. Het land haalde één keer het WK, dat was in 2002. In geen enkele wedstrijd wist China te scoren. Ook op de Olympische Spelen wist het land nooit een wedstrijd te winnen. Die economist vreest dat voetbalsucces ook in de toekomst nog ver weg is... en dat terwijl voetbal een erg populaire sport is in China. Hollywood baalt, kopte de Volkskrant op de website. Het was een slecht jaar voor de Amerikaanse filmproducenten. De eindejaars-blockbusters zouden dat met kerst wel even goed maken. Maar het viel erg tegen. Met opbrengst van 26,5 miljoen dollar was Mission Impossible... Coast Protocol de meest bezochte film de afgelopen dagen. Maar volgens analisten ligt deze weekendopbrengst... veel lager dan normaal tijdens deze periode. De gestegen ticketprijzen hielden de bioscoopbezoekers in de VS en Canada... Thuis. Ook het gebruik van tablets en steeds betere thuisapparatuur... worden genoemd als oorzaak voor het teruggelopen bioscopenzoek. Straks na acht uur gaan we eens even kijken op de Zuidpool. De ijsbreker heeft namelijk dat Russische schip bereikt dat daar vast zit. Details zodadelijk. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Ja, ik doe het normaal, man. Dat acht. Ja, doe het normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zo, normaal! Het geluid van 2011. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. En het nieuws is dat inderdaad Mubarak aftreedt. is een wereldkampioen. Ah, wereldkampioen. Dat kleine kikkerlandje. Kredietcrisis, bankencrisis, financiële crisis, eurocrisis. Hoe moet dat nou verder met de wereld? Zometeen van 9 tot 5, het geluid van 2011. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. Dat doet u met Rabo Toekomstsparen. Begin nog dit jaar en profiteer van uw fiscale jaarruimte over 2011.